Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland sluit vanavond het luchtruim voor Russische vliegtuigen. Hierdoor moeten vluchten die vanuit Rusland naar het westen vliegen ver uitwijken. Eerder vandaag sloten ook Duitsland, Finland en Roemenië hun luchtruim voor Russische toestellen. Nog altijd wordt in de Oekraïnse stad Garkov hard gevochten tegen het Russische leger. Russische troepen trokken vanmorgen de stad in. Toch lijkt de stad nu weer in handen te zijn van het Oekraïnse leger, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Volgens de Oekraïners hebben veel Russen zich overgegeven. Ze hebben ook beelden laten zien van uh, Russische krijgsgevangenen. Die zeggen dat ze onder het mom van uh, uh, oefeningen naar uh, Oekraïne zijn gestuurd... ...het eigenlijk niet zo goed wisten wat ze daar moesten doen. De Duitse regering trekt 100 miljard euro uit voor modernisering van het leger. Ook op bondskanselier Scholz in het vervolg jaarlijks meer aan defensie gaan uitgeven. Gisteren werd bekend dat Duitsland wapens gaat leveren aan Oekraïne. En dat is bijzonder, zegt correspondent Charlotte Weijers. Een Duitse journalist hier beschreef dit als echt een heilige koe die geslacht wordt. En ik denk dat uh, velen hier dat zo zien. Uh, Duitsland is decennia echt teruggerend geweest, uit principe. Uh, het heeft natuurlijk alles met de geschiedenis te maken. De, de, het idee dat er doden zouden vallen in, in Rusland of in Oekraïne um, door Duitse wapens. Daar ja, voelen heel veel Duitsers zich heel ongemakkelijk bij. Schult noemt de gebeurtenissen in Oekraïne een keerpunt in de geschiedenis. Is. In Den Bosch zijn ze het carnavalsvieren nog niet verleerd. Zojuist kreeg prins carnaval van de burgemeester de sleutel van de stad. Want hij is voor nu even de baas over de toko. Lieve woedeldokkers. Er zou een hoop niet deur gaan. Maar er gaat toch een hele hoop wel deur. Ja! Kijk maar hier, trots staan, mee met een ramsketen, van het mooiste deur van heel deze haart, Oeteldonk. Ik ben een gelukkig mens en ik hoop jullie ook. En dan nog het weer, het is zonnig en het blijft droog. Vanmiddag zo'n 8 graden op de Wadden tot 11 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk richting Zandvoort en dat merk je op de N201 Hoofddorp Zandvoort. Tussen de aansluiting met de N206 in Zandvoort is de vertraging ruim 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. We hebben ook iets nieuws. ANWB Smart Driver.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 Een van de vele hits die op de LP Bed staan van Michael Jackson. Dat is deze You Make Me Feel. Het is even na twee uur Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer. Een zonnige zondagmiddag. En wij zitten weer in de studio aan de tolweg, Tina. Zonnebrilletje mee, want de zon schijnt lekker hier binnen in de studio. En drie uur lang de Zandvoortse radio weer. Met tegenover mij Albert Jan. Goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, Tina. How is life? Uh, goed, het zonnetje schijnt. Ja. Het is heerlijk mooi weer. De, het, het, de, de gevechten voor een parkeerplaats aan de boulevard zijn weer in volle gang, zag ik zojuist. Op de webcam. Dus uh, nee, het is weer een heerlijke, heerlijke wandeldag. Een stranddag, wandeldag en daarna lekker een uh, hapje eten of een uh, drankje drinken. Even een patatje halen een natuurlijk. Een patatje, visje, uh, noem maar op. Ja, verhongeren hoef je niet in uh, dit dorp. en uh, Uitdrogen doe je ook niet hier. Dus uh, ja, Zeker niet nu al die coronaregels weer uh, zijn vervallen. Dus de kroegen zijn weer open tot, uh, tot drie uur. Hè? Ja, volgens mij gisteren of ingisteren mochten ze weer uh, tot, de, tot drie uur. Dus, uh, ja, uh, ja. Nou, en uh, vandaag ook dag twee voor de carnavalsvirus. Dus die ze gaan ook weer los, of die zijn alweer los, om het zo maar eens te zeggen. En wij uh, zijn weer uh, op de Zandvoortse zondag live vanuit de studio de komende drie uur met Zandvoort op zondag. Goed, wat gaan we doen? Uiteraard rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. En uh, ja, ook uh, alle evenementen komen ook weer tot leven. En de diverse culturele instanties zijn ook weer druk bezig met hun agenda te actualiseren. En wat allemaal weer kan en te herstructureren. Goed, dat uh, tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier. Het weerbericht om half drie. Ja, we, uh, ik, uh, ik uh, voorzie een uh, mooie, mooiere week als dat we vorige week hebben gehad. Ja, maar dat ik, is niet zo moeilijk. Dat is en niet zo moeilijk. Laten we dat zomaar zeggen. Uh, ook het dier van de week om half vijf ontbreekt niet. En, uh, vorige week hadden we Luc, die was uh, 54 kilo schoon aan de haak. Maar uh, die is nog steeds, zit nog steeds in het huis. Maar we hebben dit weekend gekozen voor Noortje. Uh, het gedicht van de dag, ja, dat, wordt even, dat wordt nog even een, een, een discussie tussen ons. Want we hebben natuurlijk de kroegen die weer open zijn, dus dat moet je ook vieren. En er is nog steeds carnaval en zoek daar maar eens een passend gedicht bij. Dus dat wordt nog even uitzoeken. En die ene wil je niet verklappen, hè? Die ene wil ook niet verklappen. Dus uh, dat uh, blijft een verrassing. Dus voor de liefhebbers van het gedicht van de dag om kwart voor vijf de spanning stijgt. Zometeen natuurlijk even Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, zoals dit half drie dus het weerbericht... Uh, we hebben natuurlijk ook de voetbal-eredivisie die we voor u in de gaten houden. En daar doen we voor de eerste keer verslag van de tussenstanden en de standen van de wedstrijden... die vrijdag en zaterdag zijn gespeeld om tien over half drie. Voor de rest het eerste uur natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Het tweede uur, zoals u gewend bent van ons, op de zondag gaan we de regio in. En we gaan in ieder geval naar de Zaanstreek, Waterland en wel naar Doogrum. Want... Uh ja, ook het thuiswerken is bij deze en gene ook weer voorbij. Dus de dagopvang voor de honden, die stromen ook vol. En daar hebben we een reportage van vanuit Dogrum. Uh, verder hebben we natuurlijk ook, uh, er zijn in die coronatijd zijn er natuurlijk een heleboel initiatieven ontplooid om uh, toch de coronatijd door te komen. Dus ik denk daarbij aan de, de SRV-auto. Uh, en uh, dan denk je van nou, de, de, de corona is voorbij, tussen aanhalingstekens. Uh, dus dan zal uh, dat ook wel stoppen. Maar uh, de SRV-auto in Alkmaar, die blijft rijden. En daar hebben we ook een bijdrage van. En uh, met dit weer natuurlijk uh, geweldig, uh, uh, ook heerlijk om een ijsje te nuttigen. En in Driehuis heb je dat ijspaleis, ken je dat? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, wie kent het niet? Dus uh, dat... Uh, Oma Kors, die is er ook mee begonnen. Die is nu 99 en uh, het is nu uh, overgenomen door de kleinkinderen uh, uh, van uh, oma Kors. En die uh, gaan ermee door met het IJspaleis. En daar hebben we ook een bijdrage van. Goed, ik zou zeggen, uh, uh, quarto 4 natuurlijk nog weer Pit Report. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. We hebben er weer zin in, drie uur lang de Zandvoortse radio. We zeggen een hele goede middag en leuk dat je luistert. Hou de radio aan en uh, buiten de informatie... en alles wat uh, Albert-Jan uh, net al een beetje verklapt heeft uh, over dit uh, programma... uiteraard ook heel veel lekkere muziek. En mocht je het uh, uh, telefoonnummer van Albert-Jan hebben... dan mag je je verzoekplaten ook melden, hoor. Kan gewoon via de WhatsApp... Jullie zijn Madonna. Last night I dreamt of something Lacht. 24 uur per dag. This is ZFM. Te lo dije. Permanece en la escucha Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones. Kost Met het uh, mooie weer van vandaag mag uiteraard de zonnige muziek ook niet uh, ontbreken. Nou, ja, daar hebben we aan voldaan hoor. Als eerste Madonna in La Isla Bonita. Gevolgd door een plaat uh, met een hele ingewikkelde tekst ook. Uh. Ik denk dat hij uh, echt maanden aan het schrijven is geweest uh, aan dit nummer. Uh, je hoorde Mano Ciao en uh, Me toe. Tu. Kwart over twee geweest. Zandvoort op zondag bij tot een uh, vijf uur vanmiddag. En als je een trouwe luisteraar bent, dan weet je dat het nu tijd is voor het nieuws in het kort. De gemeente Zandvoort wist niet dat er 11 kilometer voor de kust een proefboring naar gas plaats zou vinden. Het ministerie van Economische Zaken had de gemeente daar niet van op de hoogte gesteld... en dat is niet goed gevallen bij de Zandvoortse burgemeester en wethouders. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen die GroenLinks had gesteld. Voor de kust van Zandvoort en Bloemendaal staat namelijk sinds een aantal maanden een boorplatform... Het bedrijf Tulip Oil is daar aan het proefboren naar gas. Het gaat om een tijdelijk project, maar als het een lucratief gasveld is... dan is de kans groot dat het boorplatform ook daar later voor langere tijd zal staan. Inmiddels is er ook al via GroenLinks een petitie gestart... om een einde te maken aan die proefboringen voor onze kust. De gemeente Zandvoort gaat een gedeelte van P-Zuidterrein... geschikt maken voor sport en spel. Buurtbewoners hielden hiervoor vorig jaar een handtekeningenactie. Er is samen met deze buurtbewoners gekeken naar wat mensen willen... en wat mogelijk is op het terrein. Het sporten en spelen mag bijvoorbeeld het parkeerterrein niet in de weg staan. Daarom worden er op een deel van het terrein betonplaten neergelegd... om aan te geven waar gesport kan worden... Er komen ook bankjes of boomstammen om op te zitten. De betonplaten worden half maart geplaatst en de zitplikken volgen later. Spaarnelanden is bezig met het snoeien van bomen zoals populieren, platanen en esdoorns. Gesnoeide takken worden hergebruikt en landen rond de snoeiwerkzaamheden af... voor de start van het broedseizoen. Tijdens het snoeien verwijdert Spaarnelanden laaghangende takken... om te voorkomen dat ze het verkeer belemmeren... Ook verwijderd Spanelanden takken die verkeerd groeien en beschadigd zijn. Takken worden ter plekke versnipperd in een versnipperaar en hergebruikt op het terrein van de volkstuinen. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7 en 4 uur middags en duren tot en met 11 maart. Voor de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt van een hoogwerker. Tijdens de werkzaamheden beperkt Spanelanden de overlast zoveel mogelijk... Na het snoeien kan er tijdelijk snoeiafval blijven liggen. Spanelanden ruimt dit zo snel mogelijk op na de werkzaamheden. Spanelanden zorgt ervoor dat de werkzaamheden zijn afgerond... voor de start van het broedseizoen. Veel vogelsoorten broeden tussen 15 maart en 15 juli... en andere vogelsoorten broeden tussen 1 april en 15 augustus. Nesten en eieren zijn tijdens de hele broedperiode beschermd. En tot slot een, uh, ja, een, uh, iets wat... Een, niet vaak de pers haalt, maar wat wel een, een van de aandachtspunten is in Zandvoort, namelijk overlast. Aankomende dinsdag 1 maart is er een overlastspreekuur van 3 tot 4 uur in het pluspunt aan het Vlemingstraat 55 te Zandvoort. Voor bewoners die overlast ervaren van hun buren. Tijdens de spreekuur zijn buurtbemiddeling, een medewerker van de woningcoöperatie Prewonen en een vertegenwoordiger van de gemeente Zandvoort aanwezig... om u te woord te staan en te adviseren. U hoeft voor het overlastspreekuur nog geen afspraak te maken. Buurdenmiddelingen is een onpartijdige organisatie... die zich inzet voor bewoners. Eh, vrijwillige bemiddelaars voeren de bemiddeling uit. Voor informatie over buurdenmiddeling... kunt u kijken op de website van Meerwaarde, Prewonen... en uiteraard ook van de gemeente Zandvoort... En wij hadden ook een bericht uh, daarover geplaatst op de social media. Daar werd flink op gereageerd. En volgens mij gaat het aankomende dinsdag daarin uh, pluspunt uh, behoorlijk uh, druk worden. Want er zijn toch heel wat mensen die uh, in de klins liggen met uh, de buren, albert -Jan. Ja, nou, dat klopt. En, uh, en het is wat dat betreft een, een to toch onderschat probleem in Zandvoort. Zeker in de zomermaanden. En uh, ik, ik kan me dus ook voorstellen uh, dat uh, het druk wordt aanstaande dinsdag. Maar heb je trouwens in alle verkiezingsprogramma's, want dat zijn er nu een stuk of tien, geloof ik, heb je daar één regel over uh, geluidsoverlast uh, uh, gevonden? Nee, volgens mij niet. Volgens mij niet. Wellicht een suggestie om. Uh, niet om de politieke partijen op te roepen... zich daar ook eens een keer over te buigen. En de regels van het gebruik van een barbecue is ook uh, handig. Ja, nou, Anders uh, word je uitgerookt door de buren. De... Ja, klopt. <laughs> nou ja, het nieuws is uh, uiteraard uh, ook na te lezen op onze CFM-app... die weer gratis te downloaden is in onder meer de Play Store. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. My place, my birthday cake is coming out of the way It's hitting like I could go all night Don't want to close your eyes So hold my drink, let's believe it inderdaad het geluid van Chesto en Eva Max met De Modo. Blijft een lekkere dansbare plaats. Zo dadelijk het weerbericht. Blijft het zo mooi als vandaag. Je hoort het van Albert Jan na deze plaat uit 1985. Hier is Kiss Me. She gave me laughter and hope and I stuck in Create. Yeah. Het uit 1985 uit de piratentijd, zeg maar. Steven, Tintin, Duffy en Kiss Me. Zie je de en met die single is het inmiddels half drie geworden. Hoog tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. Blijft het zo mooi, meneer Vos? Nou, het zal, als, het zal u vandaag in ieder geval niet zijn ontgaan. Want de zon maakt vandaag overuren en het blijft overal droog. Er staat iets meer wind dan gisteren. En deze wind is meest matig uit het zuidoosten. De temperatuur loopt op naar 9 graden... en vanavond en vannacht is het helder... en daalt de temperatuur naar waarden rond het vriespunt. Maandag schijnt opnieuw de zon volop. Pas in de middag verschijnen er wat sluierbewolking. De wind waait matig uit het zuiden tot het zuidoosten... en het wordt opnieuw een graad of 9. Maandagavond neemt de bewolking toe... en in de nacht naar dinsdag volgt regen. De zuidenwind is matig en het koelt af naar 2 graden. Ook dinsdag is het bewolkt en regenachtig en er waait een zwakke tot matige zuidenwind en het wordt ongeveer 8 graden. Gaan we naar de woensdag. Woensdag overheerst de bewolking, maar het is wel droog. Donderdag breekt de zon weer geregeld door. De, zon waait uit het, uh, de, de wind waait uit het uh, oosten tot zuidoosten en het wordt in de middag 9 à 10 graden. En vanaf vrijdag is het licht wisselvallig met zon, wolken en een enkele bui. Het wordt 7 tot 9 graden. Aldus Rico Schreuder. En meer over het weer zie je op uh, ricoweer.nl. Of kijk uiteraard op onze eigen CFM-app. CFM Zandvoort. Nou, we hebben best wel uh, redelijk weer. Maar het is nog niet zo mooi als in uh, Spanje, Albert-Jan. Dus uh, we gaan eventjes uh, kijken of we daarheen kunnen vliegen.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 Ik span je als besluit en laat me schepen achter. Ik ga er stiekem tussen uit, een vluchtweg naar een nieuw begin. Well, hop on my choo-choo, I'll be your engine driver in a bunny suit.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 Leave my wings behind me. Drive this little girl insane and fly away to someone.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 Green. my way Only time will tell if I am right or I am wrong While you see it your way There's a chance that we might Dat waren twee grote hits achter elkaar. Als eerste holiday in Spain van de uh, Counter Crows en uh, Bluff uiteraard. Daarachteraan de gouden oude single van uh, de Beatles. En We Can Work It Out. Nou, het is uh, tijd uh, om naar het voetbal te gaan kijken... en uh, ja, een beetje een vreemd schema dit weekend, uh, Albert-Jan. Laten ja, we daarmee ja. beginnen. Klopt, we hebben om half drie maar één wedstrijd uh, geprogrammeerd staan... Uh, die uh, net, net begonnen is. Maar goed, uh, de eerste keer gaan we terug naar afgelopen vrijdagavond... Want daar ontving RKC Waalwijk FC Twente. Eindstand was daar 1 tegen 2. En gisteren was het redelijk normaal. Want we hadden drie wedstrijden. Heer Almelo tegen Pexwolle, Daar werd het 2 tegen 0. FC Groningen ontving Willem II. De eindstand was daar 1 tegen 0. Weer winst, albert Jans. Wel, ik heb de wedstrijd gezien. Nou, het was wel billenknijven. Ja, net, net aan. Aan het eind ging het allemaal nog net goed. S.C. Kambuur nam het gisteren op tegen Fortuna Sittards. Een mooie winst voor Kambuur, daar werd het 2 tegen 1. Ja, het werd ook wel eens tijd van. S.C. Kambuur had voor het laatste eind december uh, nog gewonnen... en daarna uh, een mindere uh, reeks uh, neergezet. En nu eindelijk weer eens 3 punten. Goed, dan gaan we naar vandaag. En vandaag uh, twee wedstrijden die om kwart uh, over 12 uh, zijn begonnen. Allereerst natuurlijk de topper tussen AZ thuis tegen Feyenoord. En de eindstand daar was 2 tegen... Eén. En de andere wedstrijd van uh, kwart over twaalf was Vitesse tegen NEC. Daar werd het uh, ja, werd flink gescoord door uh, Vitesse. Want uh, de eindstand uh, op het uh, scorebord was 4 tegen 1. En uh, half drie begonnen uh, in Rotterdam. Sparta op het kasteel ontvangt haar PSV. Tussenstand na ongeveer acht minuten spelen 0-0. En dan straks om kwart voor vijf hebben we de wedstrijd uh, voor uh, de Ajax-liefhebbers. Want Ajax neemt het uit op tegen Groet Eagles. Tussenstel 0-0. Ja, ja, ja, bijvoorbeeld. En dan hebben we op, om 8 uur. Ja, u hoort het goed. Om 8 uur vanavond de laatste wedstrijd van dit voetbal uh, eredivisie weekend SC Heerenveen ontvangt thuis FC Utrecht. Mag je zo lang op blijven, Albert-Jan? Nou, ik weet niet of ik dat red. Nee, hè? <laughs> nee, oké. Okay. Nou ja, we blijven de wedstrijd uh, van vanmiddag half drie uiteraard uh, volgen. En uh, meer over de andere wedstrijd hoor je ook gewoon bij CFM. I need some headspace every night try to escape got me calling for your name feel you touching you take me to a place only we know away from all the noise and the people you take me to a place ja. The boy. Dan heel het zebrapad met zijn hele zware surfplank onder je armen. Op naar het strand en dan lekker surfen tijdens het horen van deze plaats. De Beach Boys waren dat en de California Girls. Het is inmiddels kwart voor drie geworden. Nogmaals, een hele goede middag. Leuk dat je luistert. We gaan het even hebben. Nou, jij hebt ze nu eigenlijk helemaal niet nodig. Maar we gaan het hebben over warmtekussens. Nou, hier niet. Maar ik denk, nee. ik denk dat als je buiten op het terras zit... Kan je ze ja, met de, in de, de oosterwind, dan, dan heb je wel een probleem, ja. Ja, maar het heeft alles te maken met verduurzaamheid. Hè? Dat is ook een, uh, mo dat is een mooi woord voor... Beurtveut. Uh, voor, uh, woord, woord, woord, woord. Beurtveut, ja. Wat goed. Afgelopen woensdag werd op het terras van het Wapen van Zandvoort... aan uitbaatster Brigitte van Eigen... Door wethouder Verhey en Van Haven symbolisch het eerste warmtekussen overhandigd. In totaal maakten tot dusver 10 ondernemers gebruik van de regeling. waarbij de gemeente bijdraagt in de aanschaf van de duurzame elektrische warmtekussens. Zodra een gast op een stoel met warmtekussen gaat zitten. schakelt deze automatisch aan en bij vertrek ook weer uit. Ellen Verhey en Raymond van Haven namen de proef op de som. en bevestigden dat zowel rug- als zitvlak. zeer aangenaam werden verwarmd. In Haarlem geldt een, vergelijkbare, uh, geldt een vergelijkbare gemeentelijke regeling... en daar wordt al langer en op grote schaal succesvol van de warmtekussens gebruik gemaakt. Ondernemers kunnen er tot en met ruim 80% energie mee besparen... ten opzichte van de traditionele terrasverwarmers. De luxueuze kussens zijn uitgevoerd met bedrijfslogo's en in de gewenste kleur. Namens Lunchroom Babbel, Grand Café XL en Café Mio... waren respectievelijk aanwezig Marcel Buscher... Zoe Bruins en Max Berrier. Allemaal waren ze zeer te spreken over de warmtekustens en het initiatief van de gemeente. Bij het verduurzamen van de Zandvoortse terrassen... werkt de gemeente samen met uiteraard Koninklijke Horeca Nederland. De komende maanden gaan speciale warmtecoaches de horeca adviseren... over de verduurzaming van terrassen. Het is de bedoeling dat uiteindelijk circa 30 horeca-ondernemers gebruik gaan maken van de gemeentelijke regeling. Het Nederlandse bedrijf Sit Heat, toepasselijke naam hè, Sit Heat... Uh, de fabrikant van de kussens is al tien jaar uh, en inmiddels wereldwijd actief. Behalve aan de horeca levert het ook warmte aan onder meer stadions... waaronder dat van Paris Saint-Germain. Zo, zo, zo, ja, ja. zo. Een internationaal bedrijf dus die de warmtekussens ook hier op Zandvoort gaat aanleveren voor de terrassen. Zit er nog een maximaal gewicht aan trouwens als je op zo'n kussen wil gaan zitten? Of ik uh, zal het... voor, ik... uh, voor alle leeftijden en alle gewichten? Ik, ik zal Luc die hond in het dieren van voor voor, voor 54 kilo vragen of hij er een keer op wil Ja, dit is een test. test. Kijken kijk of hij werkt. Ja, kijk of hij nou werkt. ja, in ieder geval een uh, mooi initiatief uh, hier op de, de terrassen in Zandvoort... En ik ben heel benieuwd hoe, de, hoe lang die uh, warmtekussen ook daadwerkelijk dan blijven liggen. dat niet dat iemand hem uh, lekker mee naar huis neemt als uh, souvenirje. Aandenken aan Zandvoort of zo. zou zomaar kunnen gebeuren. Hier is U2 en stuck in the moments. Ik in this world. weer is te draaien op een zonnige zondagmiddag hier in Zandvoort. We you too and stuck in the moment. De verkiezingen gaan eraan komen. Begin voor uh, halverwege volgende maand, dan uh, is het uh, zover. En weet jij al uh, op welke partij je wilt gaan stemmen? Nou, misschien helpen de, de debatten mee aan het uh, maken van een uh, juiste keuze... ook uh, hier in Zandvoort. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. En uh, alles wat uh, nog meer mogelijk is uh, rondom uh, de verkiezingen... Dat hoor je straks van Albert Jan, maar eerst gaan we nog even deze voor je draaien. Terug naar 1983 met Ten CC en Feel the Love. Severin, Albert Jan, maar de luxe flex heb ik maar even ja, ja, ja. dicht gedaan. Want uh, ik zag niet eens meer uh, wat er op de cd-speler uh, stond, uh, zeg maar, voor tijd. Dus dat schiet allemaal niet op, maar gelukkig opgelost. Joh, de TCC 83 met uh, Feel the Love. Binnenkort, vanaf 16 maart, uh, kunnen we weer uh, gaan, uh, gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, ja, daar, uh, in aanloop daarvan uh, zijn er een aantal debatten... Ja, waarvan er inmiddels twee zijn geweest. Dan gaan we eerst even terug naar afgelopen donderdag voor een week. Want toen werd uh, met het economisch debat onder leiding van insiders Dick Hulsenbos en Janneke de Ouden... in het uh, HdMZ-museum de serie van een, in totaal vier verkiezingsdebatten afgetrapt. De opzet van die avond was simpel en doeltreffend. Nadat nou, alle partijen twee minuten de tijd kregen om hun eigen boodschap uh, te verkondigen... werden stellingen op tafel gelegd waarover telkens drie partijen mochten discussiëren. En afgelopen woensdag was het sportdebat... waar ook de lijsttrekkers bij aanwezig waren... of in ieder geval alle partijen vertegenwoordigd waren. En dat was in de, in de, in de kantine van de hockeyvereniging van Zandvoort. En wat me daarvan bijgebleven is... is dat ja, het Duintjesveld wordt natuurlijk goed onder genomen... en geherindeeld, geher, om het zo maar eens te zeggen. En ja, de, dus, dus de leus die ik daarvan overgehouden heb... is van dat we... Dan hopen, als het allemaal achter de rug is en het testenhal is er... en alle herindelingen zijn gerealiseerd... dan kunnen we spreken van Papendal aan zee. Zo, dat klinkt heel mooi voor de sport. Ja. Nou ja, in ieder geval wil je dat debat trouwens nog een keertje terugzien, Albert-Jan. Ja, ja. Dat kan via de CFM-app. Okay. Daar staat het hele debat op en gewoon eventjes onder nieuws kijken... En dan kan je dat sportdebat terugkijken. En ook dat debat van daarvoor, van 17 februari, het economische debat. Ook die vind je terug op de CFM-app. En andere informatie kan je ook weer terugvinden op zandvoortkiest.nl. Zandvoortkiest.nl. Wij gaan op. Oh, je wou nog wat zeggen? ik heb er twee. Ik heb er nog twee. Oh, je hebt nog twee. Oh ja, dat is ook zo. We hebben het jongerendebat. Dat is aanstaande dinsdag op 1 maart van 7 tot 9 in het HDMZ-museum. Gespreksleiders zijn daar Jelme Koper en Romy, Koper, uh, Romy Koning. Dat heeft het jongerendebat. En dan hebben we natuurlijk op vrijdag 11 maart nog het uh, lijsttrekkersdebat. Van uh, half acht tot tien uur in theater De Krocht. En gespreksleider is onze collega Ben Zonneveld. En dan heb je dan natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen zelf. Die zijn op 14, 15 en 16 maart. Uh, want dan kunt u uh, de, de zaak uh, gaan uh, inkleuren, om het zo maar te zeggen. Veel kan u teruglezen, veel meer informatie staat natuurlijk op de website www.zandvoortkiest.nl. Dus nog even snel, dinsdag 1 maart jongerendebat en vrijdag 11 maart het lijsttrekkersdebat en dan is het uh, kwartet vol. Dan weet je op www.zandvoortkiest.nl uh, ook wat je moet gaan uh, kiezen en anders heeft uh, Frank Boeien wel een tip voor je. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Maar in de je hart, maar in de kleur van je Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.